The weekend, boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. Weekend. Slam. Slam. Annouk Hendriks. The one and only. Oh. Met de 40 meest gestreamde gejazemde en aangevraagde tunes deze week op dit radiostation. En mijn naam is Anou voor het weekendgevoel. Hi, we zijn al lekker bezig. De eerste 13 tracks zitten erop en we zijn bij 27. Daar een gloednieuw track. Eentje die nog nooit in de Slam voor die gestaan heeft. Sterker nog, het zijn twee artiesten die nog nooit eerder op slam gedraaid zijn. Überhaupt. Toevallig zei Koen van Bank zit als laatste, hoe fan die is van een van de twee. Ik vind. Uh... Kevin vind ik nog heel hard. Ja, Kevin is een van de rappers op deze nieuwe tune verfreemd. En de fans zullen weten dat de ander natuurlijk Bente is. En Bente scoort hiermee haar eerste slam voor die hit. Eigenlijk heeft Bente nu alles. Een hit op slam. En ze heeft een hele leuke vriend. En ik dacht, ja, oké, okay. nee. Olympische titel. Nee. Wat wil je nou nog meer? Oh, Dennis die ding heeft ze nog niet. Nee, die heeft ze wel. En dat is een hele leuke vriend. Oh, Dennis, hou het toch op. Je wordt weer gecanceld. Slam. 27 Ik zat alleen aan tafel Met mijn laatste sigaret vroeg me gisteravond af Wat er over is van mij Ik ben soms ontevreden Hoe het gaat de laatste tijd Ik vraag me ook vandaag weer af Kom jij te dicht bij mij Ik ben ik in jouw gedachten Ben jij die van mij Dat is wat ik me soms afvraag al Als ik zo te zo verblijf. Want het is soms een damper? Dat weet ik van mezelf. Of mijn jij vervolgd. Hoor het? Ik ben aan het natafelen met mijn laatste sigaret ja. Voorheen was het ruzie en dan samen weer naar bed En ik mis het nog wel eens maar ben de laatste die het zei. Trots en ondankbaar is wat jij in me ziet Ik zit hier in de gene, in de wortels, dit gaat diep Als je vraagt hoe het gaat nu in de liefde ben geliefd het lijkt altijd te kloppen tot ik alles weer fysiek blijf Blijf bij me wil ik zeggen, maar de feiten die vertellen van we moeten beide verder Ja, ik vast van niet, maar echt ik voel die pijn nog even Wil niet praten en niet steeds over gevoelens blijven hebben. De plek waar ik me thuis hoor te voelen is een mess. Hetzelfde geldt nu voor die SUV. Misschien was dit wel allemaal het beste. Kan ik ze even Wat echt Ik ben me soms ondankbaar. Dat weet ik van mezelf. Of ben jij gewoon vervanger? Hoe de wij wel bij elkaar te zijn. We. ik ja, denk ik wat is er nog over van mij Gaf me ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk ja, ja. Had mijn jongens op de weg, maar aan het blow altijd Jij ja, dacht dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ja. Ik kon alleen maar groter worden heb nog paar echte vrienden, weet niet waar de rest is ja. Ik kan wel zeggen alle roem, kan nog gestolen worden Maar ik weet ik ga het missen als het weg is ja. Ben jij vreemd, niet voor mij En was je hier zo al die tijd, maar toch zo eenzaam met mij ja. Ik ben aan het werk, wordt geleverd dat tijd Maar als ik even aan je drink voel ik de leegte mij ja. Ja, die licht het dan mij Maar ik ben altijd weer op zoek wanneer de spanning verdwijnt Misschien in een ander leven, in een andere tijd Dat ik dit niet zou te makkelijk zijn Ik ben soms ondankbaar Het weet je van jezelf Dat ik straks echt loslaat, En ik dan straks ook Blijf ver. Blijf bij. Blijf bij. Blijf bij. Blijf bij De slam 40. Slam 40. Slam. Slam. slam. 26. This is Ray on the Slam 40 with Arnold Hendricks. 25. My husband is coming. I'm My husband is antiquaire. Girl Ray, heb je dat gehoord? Afgelopen week trad ze op in Parijs. Alleen mensen die een ticket gekocht hadden, maar liefst 65 mensen die een ticket gekocht hadden, kregen hem niet gescand. Er bleek een fout bij Ticketmaster, waardoor die mensen echt buiten moesten blijven wachten. Ze hebben de show gemist. Ray komt voor ze op, zegt niet alleen de ticket terug te betalen, de mensen mogen haar ook een DM sturen en een show naar keuze uitzoeken... dan vliegt Ray die kant op... en ook krijgen ze een gesigneerde plaat van Ray. Dat is netjes, toch? Daar kunnen een hoop artiesten een voorbeeld aan nemen. Op nummer 25 hoorde je haar in de Slam die staan. Als je het hebt over shows van artiesten... dan maakt Oliver Heldens zich op dit moment op voor... Uh, A State of Trance, dat duurt niet lang meer. Een paar jaar geleden, ik geloof twee jaar terug... heb ik daar uh, Hilo gezien. Oliver Heldens als zijn techno-alias. Met Armin van Buren samen. En nou, uh, ik zit die set even terug te kijken. Ik heb er weer zoveel zin in. A State of Trance. Ik weet niet meer wat ik precies op had, maar bij dit nummer dacht ik dat mijn naam gespeld werd: A-M-O-U-L-N. Zeker dat jij ook je eigen naam erin hoort. Het is freaky. Dat is een van de beste sets die ik van mijn leven gezien heb. En dit jaar gaan ze het gewoon dunnetjes overdoen. Oliver Heldens daar ook weer bij A State of Trance. En nu al in de Slam 40. Daar is hij. Op 24 met Lady Hear Me Tonight. Meteen erachteraan Tame Impala en Dracula. Slam 40. Baby, give me tonight. Cause my feeling is just As we by the you see your body lights, baby, I just feel like I won't get you out of my mind, I feel love for the first time, and I know that it's true, I can tell by the look in your Slam 40. Ladies and gentlemen, tame and Paula. 23. met Dracula. In Las Vegas komt de zon nu op. Oh, oké okay, dan. No. Ja, je denkt random. Voor mij niet. Mijn geliefde collega van de Slam Middagshow, Patrick... die uh, zal nu ongeveer wel zijn bedje induiken... naar nou weer een nacht stappen. Hij is in Las Vegas met vier slam Sabine, die de gok van haar leven won... onlangs hier op Slam. Wat is het plan? Sabine, die gaat binnen nu... en uh, nou, ik denk morgenavond... 2026 euro moeten inzetten op rood of zwart. En op die manier de gok van haar leven wagen. Dat was de gigantische prijs die je in januari kon winnen bij Slim. En ze zijn die kant op. We horen maandag in de Slemmiddagshow hoe dat is afgelopen. En of Sabine dat geld heeft verdubbeld of verloren heeft heel benieuwd en ook hoe Patrick terugkomt want oh, die kan zuipen die drinkt heel Las Vegas leeg jongen en het is daar al zo droog we zijn de Slim voor die keihard aan het doen in de lijst ga je nog David Gerra horen Gabri Ponte en dit is nu Hugel op een prachtige nummer 22 met free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 Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook kortingshoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?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 Komt niet alleen sparen, maar ook sparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, bloedsinezappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Half vier, goedemiddag. Slim weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog vandaag. Hier en daar een klein buitje. En het is zacht voor de tijd van het jaar. Zo'n 8 tot 12 graden vandaag. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister twee vertragingen. De A9 richting Amstelveen tussen Badhoeverdorp en Amstelveen. 19 minuten en de A12 richting Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Daar 14 minuten. Anul Hendricks. Halverwege de slam 40 met de man die niet alleen halverwege staat... maar ook graag zijn outfit halverwege laat eindigen. Het is Jason Durlo. Oh ja, joh, Nee, daar gaat weer een shirt. Ik hoef het hem ook geen twee keer te zeggen of hij doet het maandag in de Ziggo Dome. En nu op nummer 20 in de slam 40. ja. I love that she a dancer She said her name was Upgrade Talk big, but she back it up When she poppin' it like some champagne I her face down when she dancing on me Ain't no other girl here gon' even try to come Way too fine to be dancing for free But I'm glad you mind, cause You you're too, too sexy for me Too sexy for me You too sexy for me sexy, Too sexy, sexy, sexy For me. truth be told, you the truth. truth. I can't lie, tryna lie next to you. Talk that shit, girl, you rude. But I got some for the better to cook. Rally some face done when she dancing she, on me. Ain't no other girl here, gon' even I try, try to compete. come. Ain't too fine to be disinterested. To. But I'm glad you mind, cause you're too sexy for me. You're too, too sexy for me. You. God took his time on your sexy. sexy Sexy It's not your body, it's your mind, make you sexy Sexy Sexy If yeah, other girl's mad, I ain't even lying. Cause you ain't even tryna be sexy. sexy Can't even call you fine, you too sexy You too sexy As her face don't you dancing on me Ain't no other girl, you can't even try to compete yeah, You too sexy for me You too sexy for me. You too sexy for me. Too sexy, too sexy, for me. Too sexy, sexy for me. Too sexy for. Me. Als frequencies hebben ze samen op Slam in de Stemforged. De 40 populairste tracks van dit moment. Slam 19. Lost Frequencies staat zijn eigen merk Gin, nou dat mogen ze in Eindhoven dan gaan inslaan daar staat Lost Frequencies drie uur lang in augustus, dan treedt hij op voor een soort gigantische ufo de mensen in Eindhoven zullen meteen weten waarover ik het heb ook die gigantische bowlingkegels die hebben jullie ook daar in Eindhoven toch alles is groot en weird daar in Eindhoven Lost Frequencies komt die kant op op nummer 19 in de Slam 40 Listen to me Koen van Bankzitters heeft een volle bos haar. Hij uh, is helemaal aan het influencen, betreft zijn haartransplantatie. En ook Milo van Bankzitters is van plan dat te doen. Wel een goede zaak dat die jonge gasten ook allemaal uh, daar gewoon open over zijn. Dat je inderdaad jong kaal kan worden. En dat je er uh, iets aan te doen als je de monies hebt natuurlijk. Dan hoeven ze in ieder geval niet meer met hun hand in de broek om uh, door de haren te gaan, zeg maar. In de Slam 40 staan Bankzitters op nummer 18. En meteen daarna, Zara Larsen. Slam 40. Het regent harder dan ik spenden kan Ja, we kopen zonder kijken Kom, we doen een kleine regendans En dan bestellen we een treintje Op een maandag in de VIP Echt, dat doet me niks Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick Ik moet even schuilen, want Het regent harder dan ik spenden kan Muchas gracias, aficion, estopara vosotros. Als moni een religie is, ben ik niet van God los. Dit is niet eens het meest nog wat ik ooit verdienen ga, maar kan al mijn pensioen nu. Grande felicia. Ja. Nu geboren in de kerk, maar toch. Zit me heilig, zonder spijkerbroek op kruis Toch dat ze bij mij ligt. Alles wat ik drop komt direct in de top 50. 15 gouden platen, ik vind het wel geil. Het is breaking nieuws wanneer Roelie gaat trouwen. Zoveel brieven op de bank, ik kan een tas me half vouwen. Klommen van beneden, maar nu bovenin. Nu spend ik domme cash op een verlovingsring. Heb nog steeds dezelfde osso zonder tegenzin. Voor mijn nieuwe ben ik nu al de verzekering. Ze zeggen, Roelie, heb je alles wat je wensen kan. Bro, het regent harder dan ik spende Het regent kan. harder dan ik spende kan. 10k en ik tover een mil Voor de huizen die ik heb, vraag ik twee keer zoveel Ben een simpele jongen, hou van Brabant de pils Wat jullie maken in een jaar, maak ik met een zonnebril Vijf keer in de ziggo, maar ik noten verkeerd Vroeger scorend vermogen, ben het eerste verleerd Foto's want de zusje is echt fan Voor kids een idool en voor groep ben ik best man Veel daggo's in de scene, maar geen één als de mijne In mijn oeroes kan ik straks met Freddy gaan rijden Investeer in S&P, geef het niet uit aan bottels Mijn gek op stapels als de burners op wortels Mijn leven niet te vangen in een story, ja. Ik Ik rocks Roxanne als Beckham en Victoria Ik zeg eeuw zie mijn haarlijn elke dag naar voren Ik En daar dan ik spenden kan, ja. Het spektietje kijken En alle dikzakken willen op me lijken Niet zo gek, want we pakken al die prijzen Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken De 40 populairste tracks Van dit moment De Slam 40 Zeg, Sarah Larson Dat vind je toch zo'n lekker nummertje? Zeventien No nightmare When you can still see the light Can't find me I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's gonna take some time, but I'm feeling so high. Show my ten lines. favorite part now meest gestreamd, gejazemd en aangevraagd bij Slam. Bruno Mars is vorige week ontkroond van de nummer 1. En wie pakt hem deze week? Je hoort het antwoord rond 5 uur. We zijn al lekker bezig. Hoog in die chart aan het raken met nu... de heetste en hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 16 helemaal. Hij komt als het goed is volgende week langs in de X marathon. Daar zijn we excited voor, want we kennen die gast nog helemaal niet zo goed. We weten dat hij uit Noorwegen komt en een soort wonderkind is... die de een na de andere banger eruit poept. Oscar met K. En met K betekent letterlijk met een K. Oscar met een K. Zijn nieuwe tune heet uh, I Think I'm Addicted. En uh, die dragen we deze week op aan Ferry Doedens. Mensen die denken vaak over mij dat ik een arrogante, ijdele... kooksnuivende, valse nicht met ADHD ben. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb helemaal geen ADHD... <tiedacht> Oké, okay, hij heeft echt wel een goede zelfspot. Ferry, een hoop sterkte. Want man, wat schrokken we van die docu die deze week uitkwam. I Think I'm Addicted, pak nummer 16. Meteen daarna David Gera, Gabri Ponte, Daddy Swims. Oh man, er komen alleen maar triple-a-namen aan hier in de Slam 40. Met Anul bij je. Hi. Slam 16. I think I'm a Gabri Ponte hier on Slam 40 with Anu Hendrix. De 40 populairste tracks van dit moment. Slam 40 14. I don't need your words If you wanna say it Overweeg het oude clubpie van Gabri Ponte dan. Eiffel 65? Ja, die gekke Gabri Ponte die je net hoort met Words of 14 heeft deze track gemaakt ooit, hè? Het origineel dan. Ik weet niet welke trap remix ik nu gepakt heb, maar I like it. Stem op de Nighties 500 van Slam. Terug naar het heden. De Slam 40, met de finale zo. Dave en zijn erbij. Je hoort Rain Dance. Ja, lieve mensen...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 voor een beter werkend Nederland. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar Zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes. Kippie.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 Plus. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20 procent. 20 procent? Ja, echt! 20 procent korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een liter pak. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.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 Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Caspar Kooi. De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie in de Haagse Vogelwijk... in het westen van de stad. Honderden mensen gingen daar de straat op... omdat ze tegen de mogelijke komst zijn van een grote asielopvang. De politie heeft ze de wijk uitgejaagd met de wapenstok. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Op Schiphol is een ongeluk geweest met twee vliegtuigen van KLM. Ze raakten elkaar bij de gates. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De passagiers en medewerkers van beide vliegtuigen zijn eruit gehaald. Hoeveel schade er is, dat wordt nu bekeken. Bijna premier Jetten is bij de koning geweest... om hem bij te praten over zijn kabinet dat overmorgen echt aan de slag gaat. Hij gaat dan weer naar de koning met zijn ministers en staatssecretaris... voor de bordesfoto. De nieuwe ploeg heeft eerder vandaag voor het eerst vergaderd. En twee Nederlandse schaatsers doen mee aan de finale van de massastart op de Olympische Spelen in Milaan. In de halve finales werd Stijn van de Bunt derde en Jorrit Bergsma zevende en dat was precies genoeg. De finale wordt straks gereden, eerst zijn de vrouwen aan de buurt voor de halve finales. Dan nog het weer van Weer Weeronline. Is overal droog en bewolkt, vanavond enige tijd wat regen. Morgen in de middag droger, dan wordt het maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op Slemmer.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 It's the so weekend. Boost your weekend. Dit is het Weekend of